2 uur. Dit is Radio 1, Deodor de Graaf. Met de Zuid-Afrikaan Daryl Impie in het geel gaan de renners in de Tour naar Albi. We volgen de zevende etappe in Radio Tour de France na het nieuws van twee uur met Juris Tobinitsky. Paus Johannes Paulus II wordt heilig verklaard. Paus Franciscus heeft het tweede wonder dat er voor nodig was erkend. Johannes Paulus stierf in 2005 en werd in 2011 al zalig verklaard. Waarschijnlijk is de heiligverklaring in december. Paus Franciscus heeft vanmorgen zijn eerste encycliek... zijn pauselijk schrijven gepubliceerd. De titel is Lumen Fidei, ofwel Licht van het Geloof. De encycliek is bijzonder, omdat het een gezamenlijk werk is... van de huidige paus en zijn voorganger, paus Benedictus. Vaticaankenner Andrea Vrede. Benedictus geeft het stokje door aan Franciscus... maar het stokje was al heel erg af. Uh, Franciscus kan natuurlijk nooit in drie maanden tijd snel een encycliek schrijven. Dat is toch een tachtig pagina's werk vol met allerlei theologische zaken daarin. Hele goede, onderbouwde zaken. Uh, Benedictus heeft het dus eigenlijk geschreven. En Franciscus heeft er iets van zichzelf aan toegevoegd. Schiphol is dit weekend nauwelijks bereikbaar per trein. Er zijn spoorwerkzaamheden, waardoor op de meeste trajecten geen treinen, maar bussen worden ingezet. Alleen vanuit Leiden rijden nog treinen naar Schiphol. ProRail gaat het aantal sporen tussen Schiphol en Amsterdam uitbreiden. De werkzaamheden vallen samen met het begin van veel schoolvakanties. Schiphol rekent daarom op extra reizigers... al wordt het drukste weekend pas over drie weken verwacht. De Afrikaanse Unie heeft Egypte geschorst als lid. Reden is het afzetten van de democratisch gekozen president Morsi afgelopen woensdag door het leger. Ook schrijven de lidstaten dat Egypte pas weer wordt toegelaten... als de democratie in het land is hersteld... Maar ze zeggen niet met zoveel woorden dat Morsi moet terugkeren als president. Alle Afrikaanse landen zijn lid van het Landenverbond... behalve Madagaskar, Mali en Marokko. De International School in Almere heeft per direct de deuren gesloten. De school krijgt geen nieuwe onderwijslicentie... omdat er onvoldoende leerlingen vanuit het buitenland naar de school komen. Ook heeft de school financiële problemen. Leerlingen en ouders zijn gisteravond op de hoogte gesteld... Ze hebben vanochtend het schoolgebouw bezet om te protesteren tegen de sluiting. Via posters op de ramen eisen de leerlingen dat de gemeente Almere... zich garant stelt voor de exploitatie van het schoolgebouw. Volgens het schoolbestuur kunnen de leerlingen... op andere scholen in de regio worden ondergebracht. Het weer in het westen, noorden en midden van het land volop zon. In de rest van het land bewolkt, later vanmiddag op meer plaatsen zon. Temperatuur 20 graden aan zee, tot 24 in het binnenland. Morgen zonnig, alleen in het zuiden nog bewolkt. Het wordt dan 20 tot 26 graden. En hier is de verkeersinformatie, René Passet. Negen files staan naar de jonen. Een paar dingen die opvallen. Bij Amsterdam zijn wat ongelukken gebeurd. Op de A9 Alkmaar Amstelveen er staat bij Batuverdorp 2 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Dat is ook handig als je telefoon gaat in de uitzending. Op de A10, daar is een ongeluk gebeurd bij Amstel Business Park. Twee kilometer, twee rijstroken zijn dicht. En op de andere rijbaan, tussen de Rij en Duivendrecht, staat twee kilometer. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn, tussen Knoop het Waterberg en de afrit Hoenderloo vier kilometer. Dat was een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Nou, bel snel even terug. Ga ik doen. Oké, okay, tot straks.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 gaat er nog wat gebeuren of niet? Ja, dat is gewoon jammer dat gemiste kant. Hij blijft zitten op die weg. Als hij de morgen nog zit, dan denk ik dat ze er weg halen. Ik zei zei drie mannen, geval, ja, we hebben drie en zijn eigenlijk teleurgesteld. Grijp alvast, zaken. Grijp alleen, on twee. I'm really proud of this team, uh, that they always support me and believe in me. Really uh, Met me. Geo Ripens, Sebastiaan Timmerman, Jeroen Bielaert, Steven Dalenbout, Jurgen Van den Berg en Dionne De Graaf. Goedemiddag allemaal. Het hele vlakke is even achter de rug. Het Pyreneeëngebergte komt eraan. Vandaag is het al behoorlijk heuvelachtig richting Albi. Bijna twee uur zijn ze onderweg en het eerste kolletje komt eraan. En er zijn er twee die de top iets eerder gaan bereiken dan de rest. Gio, wie zijn dat? Twee man in de vluchtersgroep. De oudste van het peloton, 41 jaar, is die Jens Vogt. En hij heeft een Fransman meegekregen, Bielka 3. Het peloton rijdt op 5 minuten en 6 seconden. Vier colletjes vandaag, maar de sprintersploegen zijn georganiseerd daarachter. Want zij willen het laten aankomen op een massasprint. Groot-Brittannië houdt vanmiddag de adem in. Want dan staat Andy Murray in de halve finale van Wimbledon tegen Jertsi Janovic. Maar eerst Novak Djokovic tegen Juan Martin Del Potro. En Marcella, dat Del Potro daar staat, is eigenlijk een wonder. En grote vraag, houdt zijn knie het? Ja, hij zegt uh, zelf van wel. Um, daar is natuurlijk alles aan gedaan in de voorbereiding. En uh, de knie is weer stevig ingeswachteld. Ja, we krijgen natuurlijk een wedstrijd tussen de man van Elastiek. De nummer 1, Novak Djokovic, Die ja, zijn ledematen alle kanten op kan bewegen. En dan nog geen blessures oploopt. Maar ja, die hele lange Argentijn. 1,98 meter. Als zijn benen per ongeluk de verkeerde kant uitgaan. Ja, dan heeft hij meteen een blessure. Hij heeft de lange armen en benen. Hij slaat een beetje stijf. Maar desalniettemin een geweldig gevaar voor de nummer 1. Want de laatste keer op gras was bij de Olympische Spelen. En toen won Dal Potro. Dus we verwachten een uh, hele ...spannende eerste halve finale. Gefeliciteerd! Op weg met Radio Tour de France. Vendredi, 5 juillet. 7e etappe, Montpellier, Albi. In the same honey around you honey you're around you're around Radio Tour de France et l'été se passera bien Hola. In de eerste plaats in uh, Radio Tour de France van vandaag. Old Town van Phil Linnet. FC Utrecht-verdediger Mike van den Hoorn gaat naar Ajax. Hij tekent voor vier seizoenen, maar moet nog wel medisch goedgekeurd worden. Van den Hoorn komt uit de jeugdopleiding van uh, FC Utrecht... en debuteerde twee jaar geleden in het betaald voetbal. Hij is jeugdinternational. Hij deed mee aan het EK onder 21 jaar in Israël. En beachvolleyballers Sanne Keizer en Marleen van Iersel... zijn uitgeschakeld bij het wereldkampioenschap. Ze wisten de kwartfinales in Polen niet te bereiken. Keizer en van Iersel verloren in een spannende wedstrijd. Dat wel van het Braziliaanse duo Liliane Maestrini en Barbara Zijksas. Keizer en van Iersel waren de enig overgebleven Nederlandse deelnemers bij de vrouwen. Dan gaan we naar de tour. En eerst even terug naar de dag van gisteren. Toen zag Giolippus het volgende gebeuren.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 Ja, met een ontmoedigde blik kijkt hij rond. Als hij er morgen nog zit, dan denk ik dat ze hem weghalen. Ja, een grote valpartij dus. Maar op welke manier was Bouke Mollema daar nou bij betrokken? Steven Dalebout vroeg het de kopman van Belkin bij de start. We zagen gisteren Kevin niet vallen en pas achteraf horen we dat jij daar ook bij lag. Wat, wat gebeurde daar precies? Uh, nou ja, wij zaten dus goed van voren met, met de hele ploeg. En, en toen eigenlijk de hele tijd al een beetje naast Quickstep te rijden. Of, of zij naast ons, dat, dat, dat, hoe je het wil zien. Dat laatste klinkt beter. Ja, precies. En uh, ja, toen, toen was er gewoon één rotondetje. En uh, ja, stelde eigenlijk niet heel veel voor. En uh, Steegmans die, die passeerde mij vlak voor de rotonde. En uh, ja, Kevin is die, die wil denk ik de hele dag strak in het wiel zitten bij zijn teamgenoot. En ja, die, die passeert mij eigenlijk een beetje bij het ingaan van de rotonde al. Ja, uh, ik denk dat hij beter even had kunnen wachten. Maar in ieder geval, uh, ja, hij, hij schijft onderuit. En uh, ja, goed, ik, ik zat er schuin achter, dus ik uh, kon er niet meer omheen. Maar, wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, niet, niet heel ernstig. Nee, ik voel me op zich prima. En uh, een paar kleine schaafhondjes. Maar ja, goed, uh, vallen, vallen is nooit leuk, dus dan bal je, dan bal je wel even op zo'n moment. Maar uh, op zich uh, heb ik uh, niet uh, echt schade. Heb je dat dan tegen Kevin is gezegd? Nou, op de rotonde zei ik wel tegen hem van uh, bedankt, jongen. En, uh... Toen hij nog naast je lag. Ja, precies. En uh, goed, hij, hij balde waarschijnlijk zelf ook. Maar ja, hij is wel... Stom dat je op 30 kilometer voor de finish zo'n zo lullige valpartij dan bij ligt. Kijk, uh, ja, als het nou echt volle finale is, dan snap ik ook wel dat hij uh, ja, uh, elke meter zeg maar, uh, vecht. En, uh, ja, dan ga dan zit ik natuurlijk ook niet eens bij hem in de buurt. Maar ja, uh, dat is wel lullig zo. Morgen wordt uh, een dag voor jou uiteraard, voor de klassementsmannen. Um, kun je nu al aangeven hoe, hoe, goed, je, hoe goed je je voelt? Nou, niet precies natuurlijk. Dat is lastig te zeggen met, met zoveel vlakke ritten of korte klimmetjes. Maar morgen is wel, wel een heel ander verhaal. En, uh, ik voel me op zich prima de hele week. En uh, ja, niet, niet heel veel geleden. Dus uh, ja, we gaan het zien. Ik heb wel vertrouwen in. Uh, maar eerst vandaag nog doorkomen. Uh, gisteren was nerveus, hè? wat verwacht je vandaag? Nou, een stuk minder nerveus in ieder geval. Kijk, gisteren was het natuurlijk helemaal vlak en uh, ja, heel veel wind. Vandaag is het denk ik iets minder. En ook uh, redelijk uh, heuvelachtig, vooral uh, ja, halverwege de rit dan. Maar ik denk, ik denk gewoon dat ja, het kan een sprint worden, maar het zou ook gewoon een groepje weg kunnen rijden. Ja, u hoorde Bauke Mollema. Hij klinkt weer redelijk vrolijk. Hij heeft wat schaafwonden. Uh, maar er zijn renners die er wat slechter aan toe zijn. Uh, Gio, hoe is het met de zieke boeg? Ja, nou, de slechtste was natuurlijk Janusz Brejkovic. Hè. Ik vertelde net gisteren al van als hij daar blijft zitten... dan moeten ze hem daar weghalen. Nou, dat hebben Hij zelf uiteindelijk weggegaan. Is over de finish gekomen met 10,5 en een half minuut achterstand... op de winnaar, op André Grijpel. Maar uh, vanmorgen werd duidelijk dat hij niet meer van start zou gaan. Brejkovic te geblesseerd geraakt aan zijn knie. Ja, en dan denk je ook weer terug aan de valpunt. ...van uh, op Corsica. Tony Martin natuurlijk daar een hersenschudding op gelopen. Er reed trouwens een fantastische ploegentijdrit. Uh, Johnny Hogeland uh, met zijn arm in het verband. Die zei ook uh, de een deze dagen dat hij daar toch nog wel een beetje last van had. Maar ja, het zijn harde jongens. Uh, en vandaag hebben we een man gezien die ook bij een valpartij betrokken was. Het was een hele grote valpartij na 11 kilometer ongeveer. Een flinke valpartij ook. Daar lagen nogal wat mannen bij. Boason Hagen, Danny Moreno. Dat is die uh, Spanjaard. De helper van uh, Joaquín Rodríguez die lag daarbij en dan lag ook Christian van der Velde bij. Een uh, man die we kennen, ja, toch ook wel van eerdere valpartijen in grote ronde. Hij heeft al elf keer de Tour gereden. En dit, want ik geef het nieuws maar meteen even weg... dit is de derde keer dat hij de Tour moet verlaten... nadat hij ook al twee keer is uitgevallen in de Giro. En het is extra sneu voor hem, omdat hij met zijn afscheidjaar bezig is. Hij wil na dit jaar stoppen met wielrennen. Maar goed, hij is er dus nu definitief uit. We weten nog niet precies wat hij heeft, maar in ieder geval uitgevallen. Even naar het parcours van vandaag, Gio. Het is heuvelachtig, hè. vluchters proberen het. Er zijn er twee weg, maar is dit voor de sprinters ook wel te doen? Ik denk dat dit voor de sprinters te doen heeft. En dat heeft te maken met de plek waar die heuvels, waar die bergjes liggen. Hoor. Want dat gaat toch wel aardig op en af. We hebben een kolletje van de derde. Daar zijn ze nu zo'n beetje aan begonnen met de kopgroep. Dan krijgen we daarna een col van de tweede categorie. Dan weer een van de derde en dan een van de vierde. Maar die laatste coat die ligt dan ongeveer 30 kilometer voor Albi. En dan rij je gewoon eigenlijk vanuit de hoogte. Rij je heel langzaam naar beneden die stad in met die prachtige kathedraal. En ik denk dat de organisatie bij die sprintersploegen zodanig is dat ze in die laatste 30 kilometer ook al komen ze op achterstand op een van die klimmetjes, dat ze dat nog wel gaan dichtrijden. En je merkt het ook wel aan de ploegen die op dit moment uh, het commando voeren in het peloton. Het zijn toch echt uh, de sprintersploegen. Sagan met zijn Cannondales, die zitten vooraan, die hebben toch in ieder geval uh, gecontroleerd. Uh, we weten dat uh, Argos erbij zit, we weten dat uh, Omega de ploeg van uh, Cavendish erbij zit en we weten ook dat Lotto, de ploeg van de winnaar van gisteren van Greipel, vooraan erbij zit. Dus zij controleren de koers en de is er weer teruggelopen van een minuutje of zes... na 4,5 minuut, 4 minuut 24 om precies te zijn. Dus ik denk eerlijk gezegd, eh, terwijl ik nu ook dat peloton daar zie rijden... het gaat niet echt heel hard, maar ook zij gaan bergop. Ja, en dan zie je dat, hè, de ploeggenoten van Cavendish op kop. Je ziet inderdaad een van de mannen van Algo Shimano... zie je erachter rijden. Dat is weer die Freulinger, die al veel werk heeft gedaan... voor zijn sprinters, voor Kittel en voor Degenkop. En zo komt dat hele peloton voorbij. Het is voorlopig even de laatste kans voor de sprinters, hè? Ik denk het wel, hè, want ja. eh, morgen dan gaat het echt gebeuren... Morgen gaan we naar Axtroa domeinen in de Pyreneeën. aankomstberg op, uh, ja, alle categorie. Dat zijn gewoon ja. een serieuze bergen. En ook zondag met een flink aantal calls. Aankomst in bagnères de bigorre Ja, dat zijn echt wel de ritjes waar, waar je de klimmers kunt verwachten. Waar trouwens ook Sonny Hogeland van heeft gezegd van daar ga ik proberen mijn slag te slaan. Dus dat betekent toch dat hij zich ondanks die arm die in het verband zit, dat hij zich wel redelijk goed voelt. Nog heel even naar de omstandigheden, want het is daar meestal zo verschrikkelijk heet. Is dat vandaag ook zo? Thank <laughs> you. Ze noemen het niet voor niks de bakover van Frankrijk. Hè? Het is een beetje die omgeving van Toulouse, Kasteren in de buurt, Albi, Mazamet, dat soort plaatsen. En het is verschrikkelijk warm. Het is op dit moment denk ik een graad of 30. 30, 31 graden zou het worden vandaag. Ja, ga daar maar doorheen rijden met zo'n peloton. Maar goed, ze zijn het gewend. Hè? De Tour komt ieder jaar hier. We hebben ook wel eens pech dat het ontzettend hard regent. Toulouse, kan ik me nog herinneren, werden we bijna weggespoeld bij de finish. Maar nu ziet het er fantastisch mooi uit in de Oud-Longuedoc, want daar rijden ze nu doorheen. Vanmorgen loop ik bij de start en wie rijdt me bijna over mijn voeten heen. I got a man with two left feet. Shad Dixon was dat met The Boy Does Nothing. Marcella Mesker, de eerste halve finale op Wimbledon... is begonnen. Djokovic tegen Del Potro. Hoe gaat het met beide mannen? Ja, we zitten in de vierde game. Het staat 2-1 voor Novak Djokovic. Die ja, toch eigenlijk wel meteen een statement heeft gemaakt. Want hij heeft twee love games afgeleverd op eigen service. Dus nog geen punt uh, verloren. Maar Del Potro doet het ook goed. Die uh, komt nu op twee gelijk. En uh, maakt ook een love game. Dus uh, ze houden elkaar na elf minuten spelen. Mooi in evenwicht. Op deze prachtige dag. Het is uh, warm. 22, 23 graden. Maar een beetje drukkend. Dus uh, ook de fysiek. Dat zal straks uh, aardig gaan meetellen. Als je natuurlijk om een uh, best of five. 15.000 toeschouwers die zitten hier volgestampt met hoedjes op hun hoofd. Straks natuurlijk die wedstrijd van Andy Murray tegen Jerzy Janowicz. Er werden al de afgelopen dagen uh, rijen dik uh, bij, de, bij de gate gezet om uh, nog kaartjes te kopen. Maar het is allemaal uitverkocht. Iedereen wil deze dag uh, meemaken. De, de beste dag van de championships met de twee halve finales uh, bij de mannen. Tot nu toe mooi tennis als je wil genieten van de, ja, de perfect geslagen groundstrokes. Dan ben je bij zowel Djokovic als Del Potro uh, aan het juiste adres. Ze noemen dat hier zo mooi. Uh, van het, het, het perfecte raken van de bal in het midden van uh, het racket op de sweet spot. Nou, Dat kunnen deze mannen als de beste. Dus we verwachten een uh, mooie spannende strijd. Djokovic licht favoriet. En uh, nog altijd geen punt verloren. Hij staat nu ook weer 30-0 op eigen service. Twee gelijk in de eerste set. K3 en voogd op weg naar de eerste top van vandaag. Gio, wie komt daar als eerste boven? Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ik denk niet eens dat ze er echt zo hard om zullen nee. gaan sprinten. Ze willen gewoon lekker bij elkaar blijven. En proberen deze vlucht zo lang mogelijk uit te zingen. Nog een halve kilometer. Dan zijn ze boven op de Col de Trezves. Van prachtige naam, de 13 winden. 600 meter hoog. En uh, volgens de televisie informatie is het tweede categorie. In het uh, routeboek staat toch echt derde categorie. Dus uh, dat betekent dat er niet zoveel puntjes te halen zijn. Twee punten voor de winnaar. één punten voor de tweede. En dat is het dan. Maar goed, deze mannen rijden echt niet voor het bergklassement. K3 op dit moment op kop in zijn wiel. Uh, ja, Grootvader zou je bijna zeggen. Jens Fuchs met alle respect door 41 jaar. Het is al vaker gezegd de oudste man in deze Tour de France. Bezig aan zijn 18e jaar alweer als professional. En 1998 debuteerde hij in de Tour 1998. Denk nog maar even terug. Dat was die dopingtour met Festina en TVM. Marco Pantani won die ronde. En na deze Tour zullen we weten wat daar allemaal is misgegaan. Als we het hebben over over doping. Uh, hij pakt de etappen, tegen die Jens Vogt. Uh, twee keer zelfs uh, in de Tour de France. Eén keer won hij ook nog eens een keer de ploegentijdrit met zijn ploeg. Toenmalige ploeg, Credit Agricole. En dat geeft me aan wat voor grote renner het is. En het allermooiste is, als je naar hem kijkt, het is zo'n vriendelijke man. Het is een vriendelijke baas. Een paar dagen geleden stond hij nog bij uh, Danny van Poppel, de jongste deelnemer aan deze Tour. Was wel mooi, de oudste en de jongste naast elkaar. En toen constateerde hij ook echt uh, dat uh, van Poppel zijn zoon had kunnen zijn. En dat hij eigenlijk alleen maar vaderlijke gevoelens voelde voor zo'n jongen. Dat hij zo'n jongen toch eigenlijk niet eens echt pijn kon doen. Dat hij moeite moest doen om hem als concurrent te zien. Terwijl Van Poppel, nou ja, professioneel als dat hij is op zo'n jonge leeftijd. Gewoon zoiets had, ja, je kunt het allemaal wel zeggen. Maar als ik je kan kloppen, dan klop ik je. Ze zijn bijna boven gekomen. Ach, weet je wat? Die laatste paar meters van deze kol nemen we nog maar even mee. Het is lastig, het loopt lastig. Je ziet het gewoon aan de verzetjes. Vogt die zojuist nog op een grote versnelling die eerste meters van die kol pakte. Maar nu toch langzamerhand naar het binnenblad is overgeschakeld. En dan zijn ze boven. En inderdaad hoor, er wordt niet gesprint. k komt gewoon op zijn gemakkie. Als eerste bovenop die call, voopt in zijn wiel. En dan kunnen ze gaan beginnen aan de afdaling. Totdat we straks weer gaan beginnen aan de volgende call. Een call van de tweede categorie. Elke dag bellen we met een ploegleider in de koers. Vandaag maken we contact met team Belkin. Nico Verhoeven, goedemiddag. Nico, ben je daar? Nico, ben je daar? Ja. Nee, hij was er niet. Proberen we het straks nog een keer. Altijd spannend, hè? Live in de koers. en de nieuws, de power of love. Dit is Radio 1. Het is bijna half drie, tijd voor het NOH-journaal met Juri Stubenitski. Paus Johannes Paulus II wordt heilig verklaard. Paus Franciscus heeft het tweede wonder dat ervoor nodig was erkend. Johannes Paulus stierf in 2005, werd in 2011 zalig verklaard... en wordt over een half jaar dus heilig verklaard. De afgelopen twee weken zijn op Schiphol zeker drie kindontvoeringen voorkomen... door extra controles van de marechaussee... Die adviseert ouders die alleen met hun kind reizen om een formulier in te vullen... want het kan nadigheid voorkomen bij de paspoortcontrole. Egypte mag even niet meepraten met de Afrikaanse Unie. Het land is geschorst vanwege het afzetten van president Mossi door het leger. Egypte mag weer terugkomen als lid, maar alleen als de democratie is hersteld, zegt de Unie. En de International School in Almere is bezet door boze ouders en leerlingen... De school moet dicht omdat er te weinig buitenlandse leerlingen op afkomen en er financiële problemen zijn. Nu willen ouders dat de gemeente Almere ingrijpt. En dat zijn de hoofdpunten. En nu is ook verkeersinformatie Edwin Gerritsen. Het begint langzaam drukker te worden op de wegen. De regio Noord gaat met vakantie. Er staat ruim 30 kilometer file. De bijzonderheden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is dicht tussen Knoop het Velsen en Bevenwijk Oost verkeer kan omrijden via de Velsertunnel. Daar staat 4 kilometer file. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat daardoor ook file voor de Wijkertunnel 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. De A10 Zuid richting Den Haag voor Amstel Business Park staat 5 kilometer. Maar daar is de weg weer vrij. Je serai prête à tout. Avec toi un petit tour un petit jour entre tes bras Pour un petit tour au petit jour entre tes bras Oh la la <laughs> 42 jaar geleden was dit een grote hit in Nederland en vandaag is hij de tourartiest Michel Delpach. Dit was Spoor een vlucht. We gaan naar Londen, naar Engeland naar de halve finale op Wimbledon tussen Djokovic en Del Potro Marcella. Ja, en Del Potro heeft het moeilijk op zijn service. Hij staat 3-2 achter. Het gaat dus nog op serve in de eerste set. Maar hij heeft al één breakpoint overleefd in deze game. En we zien hele lange rallies. Prachtig werkelijk om te zien. Maar dan zie je toch dat Djokovic een hele goede tactiek heeft. Hij speelt al zijn voorhand kort cross. Ja, en die lange Del Potro moet dan de baan uit, moet lopen. En dan mist hij zijn voorhand daar. Dus dat is wel strategisch gezien een heel goed uh, punt van uh, Djokovic. Het is nu juice En uh, Del Potro... Potro moet dus zwoegen. De eerste echt lange game in deze wedstrijd. De zesde game van de eerste set. De service gaat uit van Del Potro. Slaat hard. Gebruikt zijn lengte goed. 1,98 meter. Heeft veel vuurkracht in zijn slagen. Tweede service ook goed. Return goed. Dubbelhandige backhand van Del Potro. Weer nu de slice van Del Potro. Probeert die bal laag te houden bij Djokovic. En zo de fout af te dwingen. En dat lukt aardig. Want Djokovic in het net. En dan wordt het voordeel voor Del Potro... En die vraagt nu al om de handdoek, want het is warm. Hij loopt ook eventjes in de schaduw. Het is wel aardig om te vertellen dat dat als het erg warm wordt... Ja, het publiek zit in die hitte, de spelers spelen in de hitte... maar op de Royal Box dan gaat het dak een klein beetje dicht... zodat de dames en heren in de Royal Box in de schaduw zitten. Ja, zo gaat dat hier nog steeds op Wimbledon. Dat is natuurlijk wel aardig, omdat we dat net hebben gehoord. Maar goed, het voordeel voor Del Potro, kijken of hij hier op het drie gelijk kan komen... Het is een mooie wedstrijd tussen twee fantastische baseliners. Met Djokovic toch de man die net iets meer snelheid heeft. Net wat meer loopvermogen. Is dus nu even onder onsje met de umpire. De broer van de, de speelster en Kiottevong. Britse umpire. Dat is natuurlijk uh, mooi, prestigieus om deze halve finale te mogen doen. Service uh, is uit uh, van uh, Del Potro. Dubbele fout. Uh, en dat betekent dat het opnieuw juice wordt. En uh, het gezwoeg van de Argentijn gaat uh, door in deze zesde game... waarbij uh, Djokovic leidt in de eerste set met 3-2. Ze hebben ook lol daar. Ze moeten heel hard lachen allebei. Dat is grappig om te zien. Twee mannen op kop Gio in een etappe die nog 118 kilometer lang is. Hoe gaat het met Voogd en uh, Kadri? Ja, dus die twee mannen hebben weinig reden tot lachen hoor. Want uh, je ziet ze toch wel afzien uh, in deze bakoven op dit lastige parcours. Ze hebben zojuist uh, die eerste klim gehad. Ze hebben inmiddels ook de afdaling gehad. En zijn net weer begonnen aan de eerste stijgende meters in de richting van de tweede col van de dag. Een coach van de tweede categorie, de Col de la Croix de Moniz, 899. 809 meter hoog. Dus niet al te verschrikkelijk hoog. Maar het is toch wel een lastig ding. En uh, ik zei zojuist van ja beide mannen. Ach ze maken zich niet zo druk om die punten. Maar uh, daar vergis ik me toch even in. Want toen ik even bij lk 3 ging kijken. Toen zag ik toch dat die derde stond in de tussenstand van het bergklassement. Dat hij daar gewoon heel erg doet. Pierre Roland is de drager van de bolletjes thuis. Simon Clark u weet het nog wel. De man van Orica die toch ook uh, erg goed reed in het begin van deze tour. En die vorig jaar toch ook, of een aantal jaren geleden, een prachtige etappe won in de Vuelta. Die staat tweede met vijf punten. En K3 die klimt nu op naar die tweede plek. En heeft nog drie puntjes nodig. Dan heeft hij Roland te pakken. Dan te bedenken dat er op deze code van de tweede categorie vijf punten voor de nummer één zijn te verdienen. Nou, dat weet u wel. Dan is er een afspraakje gemaakt tussen Voogt en K3. Ze werken allebei mee aan deze ontsnapping. Ze werken allebei hard. Maar K3 mag die bergpunten gaan pakken. Want zo ervaren is Jens Voogd. Dan ook de voorsprong is 4 minuten en 16 seconden. En ze klimmen langzaam en langzaam naar boven. Maar ze zijn er nog lang niet. En ach, wat is het dan zwaar. Het lijkt wel alsof dat asfalt gewoon aan de, aan de wielen plakt. Zo zie je ze daar omhoog rijden. Voogt toch ook wel met een gezicht dat op onweer staat. Zo rijden ze samen naar boven. Ze zijn nog een heel eind van de top verwijderd. BC.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 Demande pas pourquoi je suis pas parti sans motif Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit C'est triste à tirer mais plus réel matrice Laisse-moi partir à D'ici Pour garder sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va fuck la vie d'artiste Je sais que ça fait que j'ai dit qu'on est plus pour Sive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 Ne réfléchis plus, vas-y. sans mentir, sans me dire. Qu'est-ce que je vais de lire, stop? Ne réfléchis plus, ne guis, stop. Ne réfléchis plus, vas-y. Ici Radio Tour de France. Je me tire, je demande pourquoi je suis partis sans mentir. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit.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 Technicus en regisseur zijn, uh, zijn uh, dol enthousiast. En Luc en ik eigenlijk ook wel. Ja, en in Frankrijk zijn ze ook dol enthousiast. Want uh, vorige maand stond het nummer gewoon op nummer 1. Uh, dit was uh, Jumetier van Maître Jem. Goedemiddag, Jonas. Hi. Denk. Hoe is het toch met de Nederlandse wielrenners, hè? Ja. Ja, ik heb ze een uh, tijdje links laten liggen. Kwam ik achter vanmorgen. Ik heb ze dus een tijdje niet echt goed gevolgd op Twitter. Er gebeurde ook van alles. Ted King viel uit. Spectaculaire valpartijen. Legendarische aflevering van de avondetappe. Thank you so much, Nieuw, No biggie. Maar uh, even <laughs> terug naar de mensen waar het eigenlijk allemaal om draait. Namelijk de wielrenners. Nou, die hebben het eigenlijk... Reuzen naar hun zin. Tom Dumoulin die zit in zijn eerste toer, Het gaat goed, hij tweet. Dag je nerveus vrotten in het peloton door angst voor waaiers. Ik word er steeds handiger in. Bram Tanking twittert. Nerveuze dag. Ploeg super gewerkt voor Bauke in die finale op kop. Maar niet kunnen voorkomen dat Kevin is onderuit rijdt, Maar valt allemaal mee. Wout Poels dan, beste Nederlander in het klassement. Op zijn Twitter vat hij de etappe 6 als volgt samen. Snel, warm, wind en tevreden. Het ploegenklassement wederom in de wacht gesleept. Oh ja, de ploegklassement. Belangrijk. <coughs> dan denk je, die wielrenners die fietsen eigenlijk maar een paar uur per dag. En wat doen ze dan eigenlijk de rest van de tijd? Nou, vervelen. En dat levert ook wat op. Want wat schetste mij verbazing deze ochtend? Albert Timmer heeft Twitter. Echt waar? In de toe aangeschaft, ja. Dat is allemaal gratis natuurlijk, maar hij fietst bij Argos. En hij liet op zijn Twitter weten... Zijn eerste bericht vanaf nu ook op Twitter. Vandaag hectische dag gehad, derde plek voor Marcel Kittel. Morgen hopelijk weer een nieuwe kans. Nou, welkom Albert, happy hashtagging, zou ik zeggen. Nieuwe Westra is op de Tour, Hij twitterde gisteravond... ...ik klaag niet snel, maar deze meneer gaat kapot op deze kamer. Warm, geen erco, ik zweet als een otter. En Bauke Mollema, die maakt er eigenlijk een soort van fietsvakantie van. Hij tweet, hoppa, en weer een boek uit. Gaat lekker deze tour, zeven dagen, <lacht> drie boeken. Vraag je misschien af, wat leest hij dan? Nou boeken. Zijn laatste boek was Ventoux van Bert Wagendorp. En dan de etappe van vandaag. Dat is eigenlijk een soort tussenetappe. Niet vlak, ook geen bergen. Er is een kopgroepje... Jens Voogd is mee en die Dione die is oud. Die is echt ontzettend oud. Hoe, hoe oud ben jij? <lacht> 44. Ja, kom maar hoor. Dan kom is maar door. Dan is hij hij niet is zo, zo oud. Hij nou, nou, is niet zo heel oud kennelijk. Wel de oudste <lacht> van het peloton hoor. En van hem wordt wel wat verwacht. Harm je op, die zegt Voogd is mans voor meer. Dat hebben we vaker gezien. Is, of is hij toch een springplank voor Andy. Anne Spapens die zegt, we hebben iets hier wel over Jens Voogd. 123 jaar, 48 kinderen, 12 ponies en een sabeltandtijger <lacht> in zijn tuin. Gert Jacobs, die uh, zijn Twitter als volgt. Jens Voogd, de oude verzetstrijder op oorlogspad, hard stoempend op de pedalen. met een verbeter kop richting de finish. Ja, Jens. En dan hashtag badderman. En Sil van Vijven die zegt, de 67-jarige voogd. die rijdt weer eens vooraan. Ik zie hem toch als iemand van het oude wielrennen. Mag ik dat zeggen? Nou, dat mag. Adam Dickens, tot slot, die zegt. please, please, please, please, please. Laat Jens Voogd de etappe van vandaag winnen. Hij is een absolute legende. Misschien moeten we je functie toch nog even evalueren, Luc. Ja. I remember you stepped in the store. And you kept me standing in one place for way too long. You smiled at me But all that I could say was just hello, sir. We'll oh. Uit oktober 2009 was dit Anouk met Wommen. Nou, geo eens even kijken hoe het met die stokoude Jens Vogt is. Oh, dan gaat het nog steeds goed meer hoor. Want ze hebben nog steeds een voorsprong van 2 minuten en 29 seconden op het peloton. Waar het tempo wel opgevoerd wordt hoor. En dat gebeurt dan met name door de ploeg van Peter Sagan. De Cannondale ploeg, die zijn een truc speciaal van plan. want die proberen gewoon de andere sprinters te lossen. En er gaan er al wat af. Mark Cavendish in het gezelschap van een aantal ploegmaten op achterstand gereden. In die beklimming van de tweede categorie. De broertjes van Poppel, Boy en Danny. Ook allebei op achterstand. Sepp van Marken, die verwacht je er eigenlijk. Niet. De Belgen uit uh, Belkin Formatie, maar dat was vandaag de eerste aanval van de dag. Een mislukte aanval, maar dat gaat toch in de benen zitten. We hebben Michael Scheer gezien, de Zwitserse kampioen. Die is ook bij die valpartij betrokken geweest met Christian van der Velde vanochtend. Thomas Verclaire zit erbij, uh, Gregory Henderson zit erbij. Dat is een van de belangrijke helpers voor uh, André Greipel, de winnaar van gisteren. Ja, ze zijn echt wat van plan daar in die ploeg van Peter Sagan. Ze proberen gewoon alle andere sprinters uit te schakelen, zodat Sagan eindelijk... Eindelijk na drie tweede plaatsen. Zijn eerste etappe kan pakken. Gruipel zit wel nog steeds in het peloton. Dat hebben we wel nog gehoord. Maar daarachter, daar is het een slagveld. Ja, en die twee vooraanse Bas, die zijn bijna boven, denk ik. Het is puffen, puffen, puffen, puffen, puffen voor die twee. En alles wat erachter rijdt, vooral op de motoren zoals wij. Op deze snik en snik en snik heet de dag in de Ero en dadelijk in de Tarren. Dat mooie gebied tussen Montpellier en Albi. En dus ook behoorlijk puffen voor Jens Voigt en Blel K3. De 41-jarige Voigt en de 26-jarige, dus de 15 jaar jongere Blel K3. Op weg wellicht wel naar de bolletjestrui, de bergtrui in deze Ronde van Frank voorlopig, maar in na de zevende etappe die we nu aan het rijden zijn. Maar de voorsprong loopt dus behoorlijk snel terug en dat zorgt ervoor dat de toerorganisatie alweer een beetje nerveus begint te worden. De gastenwagens die met velen, een stuk of acht waren het er, achter de twee koplopers rijden, die zijn op de brede weg van deze Col de la Croix de Mouni. er inmiddels tussenuit gestuurd. En kijk naar rechts, kijk ik over een prachtige vallei, een prachtig groen landschap, mooi wijd landschap. De flanken van deze tweede Beklimming van de dag onder het, uh, het tromgeroffel dat er hoort van het publiek. En dan zie ik in de vette daar het peloton komen. En duidelijk te zien dat het peloton al een behoorlijk lint is. En dat er renners zijn die tussen de ploegleiderswagens rijden. Die het dus moeilijk hebben daarachter in dat peloton. De twee, die zijn nog bij elkaar vooraan. Voigt en K3 hebben nog geen enkele reden om elkaar te proberen eraf te rijden. En ze hebben afgelegd bijna 94 kilometer. Zitten dus in de laatste kilometers van deze tweede beklimming van de dag. Ook de tweede beklimming van de tweede categorie. De Col de la Quademuni. Dan gaan we eens even bij Marcella Mesker kijken. Uh, hoe gaat het met uh, Juan Martin Del Potro en Novak Djokovic in de halve finale van Wimbledon? Ja, het gaat heel gelijk op na 41 minuten spelen. 5-4 voor Djokovic. Djokovic als enige een breakpoint gehad. Eerder in de set op de service van Del Potro. En uh, ja, Del Potro heeft zich daarvan goed hersteld. Lijkt toch wel af te stevenen op een tiebreak. Je kan niet echt zeggen dat de een ja, beter speelt dan de ander. Ze zijn bijzonder aan elkaar gewaagd. Wat betreft uh, ja, die scherpe slagenwisselingen vanaf uh, de baseline... De Potro serveert nu en moet het met een tweede service doen. Hij is pas 24 jaar en speelt natuurlijk al een aantal jaren aan de top. In 2009 won hij zijn enige Grand Slam titel bij de US Open. We dachten allemaal dat hij zich meteen bij de grote drie toen ging voegen. Bij Federer, bij Murray en bij Nadal en Djokovic natuurlijk, de grote vier. Maar dat heeft toch wat op zich laten wachten. Want hij kreeg allerlei blessures, een polsoperatie. En uh, heeft het allemaal niet meegezeten. Maar hij blijft pas 24 jaar. Uh, Djokovic is 26, Murray 26. En die Janowicz, die Paul, die zo verrassend hier in de halve staat, die is 22. Dus ja, Nadal en Federer er niet bij. Dat is uh, verrassend. Maar goed om Del Potro weer in de halve finale van een Grand Slam-toernooi uh, te zien. Want daar hoort hij thuis. Zeker gezien uh, zijn niveau, wat hij ook hier in deze eerste set uh, laat zien. Het is dus 5-4 voor... Uh, Djokovic in de eerste set. De top van de Col de la Croix de Mouni komt eraan, Gio. Ja, en problemen voor de sprinters, want uh, Gruipel en Kittel die hebben allebei uh, moeten los uit dat uh, peloton, waar het met name de ploeg van Cannondale is die probeert tempo te maken, maar ze rijden er nog niet zo ver achter en ze zitten inmiddels wel zo'n beetje bij de laatste kilometer van deze klim. Het kan allemaal nog goed gemaakt worden, want als ze eenmaal boven zijn, waar we dan de ravitaillering krijgen, dan gaat het heel langzaam, gaat het eerst over een plateau, mooi uh, horizontaal, daarna gaat het weer. Langzaam bergaf in de richting van de enige tussensprint van vandaag. En dan komt er nog een venijnig klimmetje hoor. Een klimmetje van de derde categorie. Ik denk dat ze daar weer vol gas moeten geven. Om de mannen te lossen. Want er zullen er weer veel gaan aansluiten in die lange, lange afdaling. Er wordt wel hard doorgereden. We kijken nog even naar de schade daar. Ook Nicky Terpstra in de groep van Mark Cavendish. Uh, wat hebben we er verder bij zitten? Ja, Grijpel dus gemeld. Dat hebben we al eerder gedaan. Uh, Trentine Boom zit er ook bij, bij de achterblijvers. Dit is dus al gemeld bij de broertjes van Poppel. Ja, de sprinters hebben het moeilijk. En daar vooraan, ja, daar zal het ook nog even doortrappen worden. Ze zullen wel als eerste bovenkomen, Sebas. En Kadri zal wel de volle winst gaan pakken. Maar is ah, het dan voldoende? Het loopt, uh, loopt wel verder en verder terug. Uh, Kadri zal inderdaad, nemen, tenminste dat nemen we aan, als eerste bovenkomen. Maar het is een beetje draaien en keren tussen de groene de bossing door. Ook uh, wat huizen die hier staan. En uh, daar zie ik ze rijden dan in de vette richting de top. En de uh, kleine Kadri die heeft inmiddels de koppel weer genomen en de lange lange lange want volgens mij is er niet alleen de oudste coureur in de tour maar ook de langste coureur in deze ronde van Frankrijk met zijn 1,97 meter uh, Jens Voigt natuurlijk de Duitse die zit daar in het wiel achter ja dat is wel lastig voor Voigt natuurlijk die kan uh, nog in het wiel zitten van k uh, 3 Maar dan zit hij nog niet uit de wind en waaide er maar eventjes een windje zeg we hebben het wel even nodig kunnen we wel even een uh, verfrissing gebruiken en uh, nu zijn ze dan inderdaad over de top gekomen en uh, K3, die komt daar dan als eerste door en uh, uh, volgt dus in tweede positie. Het peloton komt dichter en dichterbij, terwijl ik nu ook hoorde dat uh, Johnny Hogeland uh, gelost zou zijn, wordt gemeld door de organisatie. Net als uh, Matthew Goss, ook dus een van de sprinters van uh, Orica Greenhead, ploeggenoot dus van de gele trui, zou ook zijn gelost. In de laatste kilometer ook zo'n beetje het peloton van de tweede beklimming van de dag, de, Col de la Croix de Mouni. De koplopers, die zijn er dus over, betekent dat zij 94 kilometer en een half hebben afgelegd. En hier is even een windje. Oh, heerlijk. Het werkt even verfrissend op ons op deze bloedhete dag in het zuidoosten van Frankrijk. En Marcella, het zou zomaar eens een hele lange middag kunnen worden op Wimbledon, hè? Ja, want uh, drie kwartier gespeeld en het is pas uh, vijf gelijk. Uh, ze haalden elkaar in evenwicht. Uh, Del Potro ging uh, zo even vrij uh, gemakkelijk uh, door zijn servicegamen heen. Heeft eigenlijk pas alleen in die zesde game even problemen gehad. Een hele lange game met een breakpoint tegen. Maar voor de rest uh, ja, dwingen ze bij elkaar wat fouten af. En is het wachten op uh, de slotfase in deze set. En het zou me niet verbazen als dat uh, straks in een tiebreak eindigt. We blijven deze wedstrijd natuurlijk volgen. En straks ook Jerzy Janovic tegen Andy Murray. Allemaal in Radio Tour de France. En ook de zevende etappe. Ja, De sprinters hebben het moeilijk op dit moment. We horen straks hoe het zit na drie uur. Want we gaan gewoon door met Radio Tour. Tot straks. A bientôt avec Radio Tour de France. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Ze stopt ermee. Hoe nu verder? Magiet van der Linden. Iedere zaterdag van 12 tot 1. Ze was hoofdredactrice van Opzij.